Uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Zometeen reageert de korpschef van de Amsterdamse politie, Pieter Jaap Aalbersberg, op de terugkeer van Hero Brinkman, de voormalig PVV-politicus naar de Amsterdamse politie. Zometeen bij Goedemorgen Nederland, eerst nu het NOS Journaal. Hier is Doral Megens. Dagelijks ontvluchten 5000 Syriërs hun land, dat zegt de VN. Het aantal vluchtelingen is inmiddels gestegen tot boven de 2 miljoen.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 En dat is natuurlijk uh, de schoolslag wel. Die kun je ook heel lang volhouden, terwijl de borstel is toch een slag. Daar moet je uithoudingsvermogen voor hebben. En dat is iets wat uh, kinderen over het algemeen nog niet hebben. Het platform voelt zich gepasseerd door de bond en zegt dat de zwembond in het geheim met de proef aan de slag is gegaan. In Schouwen Duiverland worden vanaf volgende week onbekende slachtoffers van de watersnoodramp opgegraven, wordt DNA van de resten afgenomen met als doel om slachtoffers alsnog te identificeren. De politie. We zijn een in inventarisatie.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 Kennelijk had hij spijt. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat hij de tv meeneemt en een uur later weer terughangt. Hij sluit het scherm weer aan met de kabels die hij ook had meegenomen. De eigenaar van het restaurant in Oudenbosch noemt het bizar en heeft de beelden op Facebook gezet. De inbreker had ook twee laptops en drie flessen whisky buitgemaakt. Die heeft hij niet teruggebracht. Het weer in het zuiden en midden zonnig. In het noorden eerst nog veel wolkenvelden, later ook daar af en toe zon. 22 tot 25 graden wordt het. Morgen en overmorgen is het flink zonnig en warm. Donderdag kan het 29 graden worden. Ongelukken en files nog altijd. Ja. Jos van Hoka, goedemorgen. Goedemorgen, ja, dat klopt inderdaad. Op de A2 richting Amsterdam staat bij Alpkoude nog drie kilometer. A8 naar Amsterdam, ook drie kilometer van knooppunt Koenplein. En op de ring Amsterdam de A10. Er is een ongeluk gebeurd bij de afleid Volendam... op de rijbaan richting Amersfoort, Er staat twee kilometer. Daar is de rechterreis ook afgesloten. En op de A12 in de richting Den Haag. In de regio Arnhem nog bij knooppunt Grijs wordt twee kilometer. En verderop staat voor Den Haag Malieveld drie kilometer. De korpschef van de Amsterdamse politie reageert zometeen... op de terugkeer van Hero Brinkman, de oud-PVV-politicus... naar het korps in Amsterdam, zometeen bij de CAIRO. Bij de aanschaf van een nieuwe productielijn moet je niet te lang stilstaan. Met de leaseoplossingen van ABN AMRO... financeert u snel de meest uiteenlopende bedrijfsmiddelen...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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De rug nummer 1 van de Amsterdamse politie... verbrekt het stilzwijgen rond de komst van Hero Brinkman naar zijn korps. Geroofde kunstwerken uit de kunsthal blijken helemaal niet verbrand... zegt een privédetectief. De oorlog in Syrië zet steeds meer bevolkingsgroepen tegen elkaar op. De Koerden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 De motie over de terugkeer van voormalig PVV-politicus Hero Brinkman... naar de Amsterdamse politie. Gisteren is hij begonnen met een herintredingsprogramma. Maar wat hij daar precies gaat doen bij die Amsterdamse politie... en onder welke voorwaarden hij daar aan de slag kan gaan... is tot nu toe niet helemaal duidelijk geworden... omdat ook de Amsterdamse politie zich, behalve de mededeling... dat hij weer terugkeert naar het korps, zich heeft gehuld in stilzwijgen. Maar er komt nu een einde aan, want Pieter Jaap Albersberger heb ik nu aan de lijn. Goedemorgen. Uh, u, bent, uh, u bent de korpschef van de Amsterdamse politie? Ja, de politiechef, zoals we dat noemen. Ja, dat politiechef, kost. ja. <laughs> uh, wat gaat meneer Brinkman bij u doen? Nou, meneer Brinkman, uh, ik wil eerst het misverstand me weghalen. Er is geen sprake van terugkeer. Meneer Brinkman heeft zes jaar lang uh, politiek verlof gehad. En dat heeft een heel mooie ambtelijke kreet voor iemand die gewoon onbetaald verlof is. En hij is afgelopen maandag weer bij ons aan de slag gegaan naar een periode van non-activiteitenverlof. Met andere woorden, dat is die uh, terugkeerregeling waar iedereen het over ja, heeft. Ja, nou, de terugkeerregeling, dat is of iemand terugkeert. Maar ik denk goed om ook voor iedereen te begrijpen, is dat er niet een terugkeer is. Het is een soort verlof, onbetaald verlof. En naar het einde van het verlof begint iemand gewoon weer in dienst van de organisatie waar hij was of niet begint. Hij is gewoon weer begonnen aan de slag daarin. En is, en hij, dat, ja. en is hij in zijn oude functie weer aan de slag gegaan? Uh, wat belangrijk is eerst als voor iemand begint is dat er een periode van een aantal maanden uh, een herintredingstraject plaatsvindt. Dat betekent dat hij moet opnieuw een aantal certificaten moet halen over uh, de systemen, over de geweldsinstructie, etc. Dus de eerste twee maanden zal gewoon een programma zijn om weer na zes jaar lang op dezelfde voeten te zitten als zes jaar geleden. Ja. Twee is uh, de heer Brinkman die, uh, zal een functie krijgen binnen het proces opsporing. En binnen de opsporing hebben we een aantal functies waar een uh, verklaring van geen bezwaar voor zit. En een aantal verklaringen, functies waar dat niet voor geldt. Ja. En wat wij gezegd hebben, wij doorlopen die procedure. En na afloop van die procedure bepalen we precies welke functie in de opsporing uh, dat zal gaan worden. Ja, opsporing moet ik dan denken aan de recherche? dat opsporing is een ander woord voor de recherche. Ja. En dat is natuurlijk een heel breed veld van allerlei vormen in de recherche. Juist. En u zegt, voor sommige functies binnen die recherche... heb je een verklaring van geen bezwaar nodig. Klopt. Met andere woorden, geen strafblad. En nou... nou nee, een verklaring van geen bezwaren, dat is ook een procedure waar uh, de algemene uh, inlichting en veiligheidsdienst uh, uh, kan aangeven of er, hè, zoals het wordt een verklaring van geen bezwaar is of iemand uh, vertrouwbaar is in die specifieke functie. Dat geldt voor een klein gedeelte van de functies en niet voor alle functies. Komt er dus een integriteitsonderzoek naar Hero Brinkman? Nou, wat voor meneer Brinkman geldt is als voor elke werknemer in mijn organisatie. Dus het is eigenlijk gewoon aan de slag en wij doen met alle medewerkers exact hetzelfde. Dus als er wat speelt. Dan volgen we daarin de gewone procedure zoals geldt. Dus er is niet sprake van een apart integriteitsonderzoek. De heer Brinkman heeft bijzonder verlof gehad. Is gewoon weer in, uh, aan de slag gegaan afgelopen maandag. Ja. En voor hem gelden exact dezelfde voorwaarden als voor al mijn andere ruim 5000 collega's. Ja, maar mijn vraag was ook niet of er een bijzondere behandeling was. Maar of er gewoon een integriteitsonderzoek kwam. Er is geen aanleiding voor een integriteitsonderzoek. Omdat de heer Brinkman is niet bij ons weg geweest. Is weer gewoon aan de slag gekomen. Maar u, u zegt net zelf even... dat er een AIVD toetsing komt. Ook als u dat bedoelt, ja, wat, we, wat ik u zeg, hij krijgt een functie in de, uh, in de opsporing. Wat wij aangevraagd hebben is een procedureverklaring van geen bezwaar. Die procedure loopt en afhankelijk van die uitslag weten we precies welke functie die in de opsporing gaat krijgen. Ja. Maar ik ga voor even aan, niet voor alle functies in de opsporing geldt dat daar een verklaring van geen bezwaar voor hoeft te zijn. Ja. Nou hangt er natuurlijk boven de markt, om het zo te zeggen, het feit dat hij vorig jaar werd veroordeeld ten eerste aanleg door de rechter uh, voor bedreiging met zware mishandeling omdat hij een aannemer met een bijl heeft bedreigd. Uh, daartegen is hij in hoger beroep gegaan. Stel dat hij nu ook in hoger beroep wordt veroordeeld... wat betekent dat dan voor uh, zijn aanblijven bij de Amsterdamse politie? Nou, dat is nog wat prematuur om daar nu al iets van te zeggen. Want dat is echt onder de rechter. En het komt natuurlijk wel eens meer voor. Ook hier geldt de gewone procedure. Nadat de uitspraak er is van de hoge beroep. Dan wordt die ook door ons bestudeerd. En op dat moment nemen wij daar een beslissing over. En dat hangt natuurlijk erg af. Wat de motivaties, wat erachter zit. Ja. Dat komt natuurlijk wel eens meer voor. En ook dat is niet anders dan in de gewone politiemensen. Waar dit wel eens voorkomt. Maar kan een politieman... Uh, uh... Kijk, hij is in eerste aanleg is hij veroordeeld... ...wegens bedreiging met zware mishandeling. Kan een, politie die, een politieman die zo'n veroordeling op zijn naam heeft staan... ...kan die aan de slag bij de politie? Nou, ik pak het ook maar weer even op in de breedte. Hè. Ik zei u al eens, dat komt wel eens meer voor de uitspraak zelf en de toelichting van de uitspraak bepaalt. En dat is een werknemer van ons waar we dan ook in het kader van ons recht zorgvuldig mee omgaan. Ja. En dat vraagt dan een afweging op dat moment op basis van de uitspraak. Hoe zit het? En natuurlijk hou je altijd rekening met allerlei omstandigheden. Maar dat kun je niet zo in algemene zin zetten. Daarvan is de uitspraak in hoge beroep van belang. En dan past ons ook nu ook om eerst dat rechtelijke proces af te wachten. Juist. En het is van een werknemer van ons waar we net als alle andere werknemers op dat moment mee omgaan. Dat snap ik. Maar het gaat mij even om De principe-kwestie en om de regels zoals die er zijn. Kun je bij de recherche werken als je een strafblad hebt? Nee, de er zijn, uh, natuurlijk dat geldt niet voor de recherche, dat geldt voor de hele politie wat dat betreft is er geen onderscheid tussen de politie en het blauw en de recherche, het zijn politiemensen die een ambtsheid hebben afgelegd daarop staan daar zijn ook uh, in het uh, ambtenarenrecht staat erover, hè, bij een veroordeling en een gevangenisstraf, dan is dat een grond om uh, het dienstverband uh, te kunnen beëindigen, en dat moet je op dat moment naar uh, beoordeling van de zaak individueel bekijken, dat is mij nu nog te prematuur, daarvan is echt de uitspraak in hoger beroep, hè. zolang het onder de rechter is hebben we het daar niet over, nee. pas als die de uitspraak had ik daar op dat moment met elkaar en met ons. Nee, dat snap ik, maar het gaat mij even om het reglement, als zodanig. Dus ja. het kan zijn dat iemand die veroordeeld wordt door de rechter, toch als rechercheur aan de slag gaat. Dat hangt af van de strafmaat en de type ja, veroordeling. Hangt echt af, want u zult ook begrijpen er zijn. Uh, het komt disk dus wel eens meer voor dat er een veroordeling plaatsvindt waar we per keer per geval op moeten beoordelen. Dat is geen uh, wet van mede en person, om het maar zo te zeggen. Juist. Goed, hij gaat dus aan de slag met de dienst opsporing. Uh, wat gaat hij daar precies doen? Wordt hij hoofd van de recherche, wordt hij leidinggevend of uh, gaat hij met een vergroot glas en, uh, en poeder vingerafdrukken afnemen?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 Meneer Kokkelman, we hebben hier een goede procedure dat ambtenaren die de politiek ingaan na afloop terugkomen. Dus wij wisten dat hij terugkwam. Ja. Dus uh, wij wisten dat de heer Brinkman na afloop van zijn politieke mandaat in de Kamer terug zou komen naar ons. Ja, dat is een antwoord, maar dat is niet echt een antwoord op de vraag. Hè? Uh, nou, het is mooi dat een politiekorps van 5.500 mensen heel veel verschillende vogels in dienst heeft. En daar horen alle pluimages bij. Ja. En daarvoor zijn wij een divers korps en we wisten dat hij terugkwam. Juist. En dat was een feit. En of u het nou leuk vindt of niet, dat doet eigenlijk niet, toe, uh, niet ter zake. Uh, mensen die bij ons in dienst zijn, zijn ook collega's die allen welkom zijn... van allerlei uh, verschillende pluimages. En dat is ook de kracht van de politie, dat wij een brede organisatie zijn. Tot slot, hebt u een persoonlijk welkom geheten eigenlijk? Ik heb gisterochtend uh, persoonlijk een gesprek met hem gehad. En, en daarin ook welkom geheten in onze organisatie. Goed. Pieter Jaap, Albersberg, korpschef van de Amsterdamse politie. Ik dank u zeer voor uw toelichting. Ja hoor, graag gedaan.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 De oorlog in Syrië, dames en heren, zet steeds meer bevolkingsgroepen tegen elkaar op. De Koerden, bijvoorbeeld, vochten tegen de gewone rebellen. en leven nu op voet van oorlog weer met extremistische groeperingen. Ze trekken zich steeds meer terug in een soort Syrisch-Koerdistan vlakbij Turkije. Het onderlinge wantrouwen in Noord-Syrië vertaalt zich in talloze checkpoints. Zo zag verslaggever Hans Jaap Melissen. En daar is het volgende checkpoint: een um, zwarte vlag. Een Black Flag hier. Wat is het? La ilaha illallah Mohammed Rasulullah. Okay. Okay. Islamitische geloofsbelijdenis. Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet. Maar dat betekent dat het radical is. No, nee, no, this is niet radical. Dit is een wat minder radicale vlag, dus. En hier staat weer. En kijk, in deze vlag is Koerdisch, hè? It's yes. Dit is een jokewinkel voor Koerdische mensen. En nu komen we het Koerdisch gedeelte in. Dit is, by... is Koerdisch. En Abdul wijst dus op de, de straatnaam, borden en andere aanwijzingen langs de weg. Die zijn nu allemaal in het uh, Koerdisch. En vroeger, ja, voordat de oorlog begon, was het allemaal in het Arabisch. Maar de Koerden hebben hun kans gegrepen om een ja, uh, semi-autonoom gebied uh, te maken. We had benefit uh, yeah. to come ja, Dat zag ik ook al gebeuren. Want Abdul remt ineens, want er staan een paar lifters. En die kunnen juist handig zijn. Dan komen wij weer wat beter over bij een uh, checkpoint. Een oudere mevrouw. Ja. Hoe is de situatie hier uh, tijdens de oorlog? Het leven is hier wel uh, oké, okay, zegt ze. Het, we leven uh, eigenlijk zonder de oorlog op dit moment. En wil je Assad gaan, of wil je Assad blijven in dit land? Nou, nee, dat is namelijk Nee, kijk, en dan kom ik meteen op de meest gevoelige vraag, denk ik. Ja, nou, ze tikt bijna zelfs mijn microfoon weg. Nou, ze wil niets met politiek te maken hebben, zegt ze. Twee dames bij een checkpoint. Fatma is een van de dames die hier staan. Ze zijn een geel, rood, groene sjaal om, dat zijn de kleuren van de Koerdische vlag. Om haar middel een gordel met uh, kogels en een wapen. En ze staan hier het verkeer te controleren. Fatma, um, hoe oud ben je eigenlijk? Je ziet er wel heel jong uit. 20. 20. oké. Okay. En die andere twee? Yeah, knetmontage. En de andere twee zijn dus 18. Je yeah, staat hier bij een checkpoint. Uh, verderop ligt een plaats waar bijvoorbeeld Jabod-Nusra zit. De radicale moslims die erg tegen de Koerden zijn. op sommige plekken ook vechten tegen de Koerden. Maar jullie zijn natuurlijk wel echt het voorbeeld. Uh, van een situatie die Jabhat al-Nusra niet wil. Vrouwen die vechten. Ja, die moekelen om hier te zijn. voor ons is het heel normaal om hier als vrouwelijke strijder te staan. Maar ja, we weten dat bij die radicale moslims. die buitenlandse strijders ook die hier gekomen zijn. dat het uh, anders ligt. Die uh, vinden het niet zo fraai dat vrouwen mee vechten. Heeft u, heb je. Nou, al moeten vechten. Nee, ja, niet. Ze heeft al gevochten, maar niet met die radicale moslims, maar met het gewone normale rebellenleger, vrije Syrische leger. Ja, we hebben toen met uh, die rebellen gevochten omdat zij ons aanvielen en ze wilden misschien wel uh, immorele zaken doen met onze vrouwen, zegt ze. Nou, Halian Mafi Morhadi. Ceasefire. Oké, en nu is er een soort staak te vuren tussen die groepen dan. She wants to goed. Holland? Huh? She wants to go to Holland? Ja. Yes. Yeah, yeah. Ik geloof toch dat ze niet zo heel erg gerust is op een goede afloop van het conflict in Syrië. Ik wil mee naar Nederland, zegt ze. Uh, uit de discussie tussen Abdo en deze dame begrijp ik dat ze op weg is naar het ziekenhuis. En Abdo vraagt haar... Uh, Waarom ga je niet naar de kliniek in Azaz? Dat is veel dichterbij voor jullie. Ja, daar had ze weer niet de juiste auto voor. Of ze vertrouwt het niet helemaal. En dus rijdt ze maar verder naar een Koerdisch ziekenhuis. De dames ook die langs de kant van de weg staan bijvoorbeeld. Ja, we zijn net al vrouwelijke strijders. Een checkpoint per man. Bij vrouwen moet je dan waarschijnlijk zeggen. Ja, die zijn toch allemaal wel wat anders gekleed. Ik wil niet meteen zeggen dat ze sexy gekleed gaan, maar ze gaan wel uh, moderner gekleed dan in Asas. Gewoon normaal hip gekleed zou je het kunnen noemen. En morgen dus meer uit een van de grotere koerdische plaatsen uh, in Noord-Syrië. Bijdrage was dat van Hans-Jaap Medersen, en u hoort hem dus morgen opnieuw. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom via de mail. Goedemorgen Nederland, at .nl. Straks de geroofde kunstwerken uit de kunsthal in Rotterdam, die zijn toch niet verbrand. Eerst het of de tumeur. hier is Mart Smeets. Afgelopen vrijdag hadden we een etentje om de gezond verklaring van de vrouw van een van ons team van 1969 te vieren. Ja, te vieren, dat zeg ik. We komen alle in een hoek waar de klappen vallen. We dragen veel te vaak dat stemmige begrafenis- of crematiepak. En dat hoefde nu niet. Anderen uit ons bereik hadden dat geluk niet. Shit. Voor hen stonden we in de rij, stil en vol ongeloof. Hoe ouder je wordt, des te meer van dat soort samenkomsten maak je mee. Maar... Dit was dus anders. Dit was een etentje van vijf uur en zeven flessen wijn voor ons achten. We vierden zonder er eigenlijk over te praten. We schoten langs en door verhalen van vroeger heen. Jeugd, kampioenschappen, grote toernooien, liefdes, kinderen, scheidingen en het wegvallen van die en van die. Plop, zei de volgende fles. We vierden. Zij was beter verklaard. Niet meer, zoals ze zei, dat gedoe met metieten. Het was een gezegende avond. Vol vrije gedachten en soms beknellende herinneringen. 1969-2013. Een hele reis. Toen landskampioen. Nu kwetsbaar. Geraakt, maar gelukkig nog heel. Zoals we met z'n achten rond de tafel zaten. Het werd maandagmiddag. Een vrouwelijke collega, die ineens geraakt was... meldde dat ze ook haar dokter zelfs om de hals was gevlogen. De grote druk en spanning was er ineens vanaf. Chemo was in dit stadium niet meer zinvol. Natuurlijk, het bleef afwachten voor de toekomst... maar er heerste nu controle. Ik geef toe, huilen was makkelijk. tranen dus. In een week waarin acties rond fondsen... die met de strijd tegen kanker te maken hadden... ons geloof in veel deden verminderen... kreeg ik twee fantastische boosts. Ja, boosts. Dat is een heerlijk gevoel... Genezen en onder controle. Laat maar komen, die mensen van het KWF. Mijn deur en mijn beurs staan open. Ik dans en ben blij en zou graag een voorbeeld voor anderen willen zijn. Ja, ik had mazzel. Wij hadden mazzel. Zoals iedereen dat soms wel eens heeft. Genezen en onder controle. Goed nieuws, gedragen door twee woorden. Twee begrippen. En geen doemgedachten. Love you, Inky en Monique.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 De derde minuut. Het is zeven uh, minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. De geroofde kunstwerken uit de Rotterdamse kunsthal zijn helemaal niet verbrand. Dat zegt de gerenommeerde privédetectief Ben Zuidema... die de afgelopen 49 jaar honderden kunstwerken... waaronder 118, 118 Picassos van de, uh, bij de eigenaar wist terug te brengen. Meneer Zuidema, goedemorgen. Goedemorgen. Waar baseert u uh, het gegeven op dat die geroofde kunstwerken... helemaal niet zijn verbrand zoals de moeder van een van de vermeende daders uh, heeft beweerd? Een Nederlander die al twintig jaar in Boekarest woont, heeft mij dat gezegd en geschreven. E-mails. Hebt u daar ook bewijs van? Die heb ik hier voor me liggen, ja. Ja, de e-mails. Maar weet u ook zeker dat wat er in die e-mail staat waar is? Nee. Ah, dus we weten ook niet zeker of ze toch niet zijn verbrand? Nee, weten we niet zeker. Maar u denkt dat ze niet zijn verbrand? Wat ik denk is niet zo belangrijk. Ik hou me maar aan de feiten. Die meneer zegt dat ze niet verband zijn en dat de spijkers in Nederland al uit de sponningen gehaald zijn. Dus die kunnen niet gevonden zijn door de experts. Want dat is het verhaal. In de, in de as zijn spijkers gevonden van meer dan 100 jaar oud en ook verfresten. Uh, en daar houden de autoriteiten dan in Roemenië rekening mee... dat het hier betreft de spijkers die bij de schilderijen horen. Maar u zegt, en dat zegt ook uw bron... die spijkers ja. zijn al uit de sponningen gehaald. De doeken zijn opgerold om ze mee te kunnen nemen. Klopt, hè? Ja. Wie is deze zakenman? Wie is deze zakenman? Dat is Eddie Oort. En hoe betrouwbaar is Eddie Oort? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat hij zegt dat de politie niet te vertrouwen is. De liaison officier is niet te vertrouwen. En ik vind dat hij hand- en spandiensten verricht aan de criminelen... en mij daarvoor gebruiken wilt En dat gaat niet. Aha. Dus u, u vindt dat u voor het karretje wordt gespannen van de ja. criminelen? ja. Want hij schrijft in zijn e-mail, uh, er zijn uh, twee eisen. De daders moeten uitgeleverd worden naar Nederland. En strafvermindering. En dan zal hij ervoor zorgen dat de doeken weer terugkomen bij de rechtsmatige eigenaar. En uh, daar leen ik mij niet voor. En justitie denk ik ook niet. Nee. U hebt, ik zei al, u bent een gerenommeerd privédetectief. Ja, ja, ja. ja. Nou, is toch zo? Ja, ja. U hebt uh, uh, een leven lang... Bent u bezig geweest met het, met het terughalen van ja. geroofde kunstwerken? Ja. Altijd in samenwerking met uh, de opsporingsinstanties, hè? Altijd. Nooit de dubieuze zaken. Nee. En is dat in dit geval ook zo? Hebt u met andere woorden ja. de politie in kennis gesteld? Nou, het eerste telefoontje van die goede man heb ik de nationale recherche... of mensen van de politie in Amsterdam geïnformeerd. En die ook weer de chef van de recherche in Rotterdam. En wat is er vervolgens gebeurd? Nou, hij heeft uh, nog een paar e-mails gestuurd dat hij dus met de media ook al gesproken had. Hij had ook al met de verzekeraar gesproken, AON. Hij noemde zelfs de naam van de schaderegelaar. En uh, toen werd voor mij de zaak uh, nog dubieuzer. Dus eerst schilderijen stelen, ze dan niet kwijtraken. En dan mij voor de kar spannen om er nog goed bij weg te komen. Dat gaat niet. Maar begrijp ik nou goed uit uw woorden dat u vermoedt dat de doeken nog wel degelijk intact zijn. Ja. Maar dat de, uh, de daders en ook de opsporingsautoriteiten in Roemenië zelf er alle belang bij hebben om een deal te maken met de verzekering, zodat uh, dat er geld die kant op gaat? Zo schrijft hij dat, maar daar doe ik dus niet aan mee. Ik laat mij niet chanteren. Ik ga niet zorgen voor los geld. Hebt u deze persoon gevraagd om bewijs dat die kunstwerken nog intact zijn? Dat heb ik gedaan. Ik heb hem gezegd, alvorens ik verdere stappen onderneem... doe je de eens de doeken aan de voor- en de achterkant fotograferen. Met een krant van recente datum. En ga geen foto van een foto maken, want daar komen we toch achter. En toen zei hij, ik zal daarvoor zorgen. En hebt u vervolgens nog wat van hem vernomen? Nee. En na drie weken ben ik het zat. En nu kan hij het lezen in het parool dat ik het zat ben. Ja, want het stond gistermiddag in het ja. parool dat u ja. hartstikke zat bent. Ja. Omdat u het gevoel hebt dat u voor zijn karretje wordt goed gespannen. Toch. Klopt, hè? Ja. En nu? En nu? Wij leiden dus een detectieve bureau. En daar leiden wij mensen op voor detectieven. En die laten zich dus niet gebruiken. En dat moet die meneer zich maar eens goed realiseren. Ja, maar goed, hoe gaat het nu verder met die schilderijen, dan? Dat denk weet u? ik niet. Want kijk, u bent natuurlijk de man geweest die vaker uh, en ook hele grote werken heeft ja. teruggebracht. Ja. Hele dure werken. Ja. Denkt u dat deze doeken ooit nog een keer terugkomen richting Rotterdam? Ik denk het wel. Want kijk, als hij schrijft dat ze met zekerheid niet verbrand zijn. Die e-mail ligt bij justitie. Die e-mail ligt natuurlijk bij de politie in Boekarest. Daar confronteren ze de dieven mee. En dan moeten de dieven in Boekarest maar eens vertellen waar ze zijn. En dan kan de, daar, de rechter uh, daar rekening mee houden in de stafmaat. Zo moet het gaan. En niet anders. Weet u of de, de Rotterdamse politie contact heeft gehad met de politie daar ter plekke? Ja, dat weet ik, ja. En is dat zo? Ja, denk ik wel. Als de chef dat zegt, dan is dat zo. Ja. Maar goed, als u zelf vermoedt dat de politie misschien ook wel onder een hoedje speelt met de... Ik, ik vermoed helemaal niks van de politie. Hij vermoedt van de politie dat hij ah. corrupt is. Juist. En u niet? En ik niet, nee. Nee. Met andere woorden, als die uh, uh, dieven de doeken moeten gaan opzoeken... Uh, om uh, vervolgens uh, het bewijs te leveren dat ze nog intact zijn... ja, dan weet natuurlijk de opzoekingsinstanties ook waar die doeken zijn. Als wel een goede volkploeg is wel, ja. Ja. Goed, u denkt dus dat die doeken niet zijn verbrand en dat we ze nog een keer terugzien in Rotterdam? Ze hebben ze niet gestolen om ze te verbranden. Ze hebben ze gestolen om er geld van te beuren. Juist. En dat proces is nu dus bezig? Ja. En u voelt zich misbruikt door deze uh, Nederlandse zakenman? Ja. En daarom hebt u het in de openbaarheid gebracht? Goed zo. Meneer Zuidemaak, dank u zeer. Graag gedaan. We gaan, uh, dames en heren, aan het einde van deze uitzending naar Jeroen Wielert, uh, Want die zit klaar in Amsterdam om uh, bijna te beginnen aan zijn lijn 1. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen Sven, de premier. De reden en het oordeel. De toekomst van Nederland. Eén dag na de schoolreden van premier Rutte. In de bus gaan we daar zo meteen pra over praten met Thierry Baudet en Mindert Venema. Lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS-journaal naast mij, Dorot Megens. Hero Brinkman keert niet terug bij de politie in Amsterdam... maar hij is er weer aan de slag na een periode van onbetaald verlof. Dat zei Korpschef Aalbersberg zojuist in Goedemorgen Nederland op Radio 1. Gisteren werd bekend dat Brinkman weer werkt bij de politie. Volgens de Korpschef is hij weer begonnen bij de recherche in Amsterdam. Dagelijks ontvluchten 5000 Syriërs hun land, zegt de VN. Het aantal vluchtelingen is inmiddels gestegen tot boven de 2 miljoen. De meeste Syriërs gaan naar buurlanden Jordanië, Irak, Libanon en Turkije.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 Het rijdt niet, het rijdt niet, het rijdt niet. John Zahoka? Nee, nee, onder andere op de A10. De ringweg Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat bij afrit Volendam 2 kilometer na een ongeluk. En er is één, de ook dicht. En nog vertraging op de A12. Arnhem richting Utrecht. Daar staat tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord 5 kilometer. Dankjewel, John. Dankjewel, Dorald. Tot morgen, Dat zeg ik ook tegen u thuis. Hier nu, Jeroen Wielaert met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Aan het Oosterdok in Amsterdam hebben wij geen olifant in de bus. Maar we willen wel visie over de schoonreden van premier Rutte. Gisteravond. Schoonreden moet ik zeggen. Zelf relativeerde hij het heel graag, dat woord visie. Ik zie de cartoons van onze politieke tekenaars als vorm vormen. Rutte, geen muis, maar een dompteur van de Nederlandse leeuw... met een liberaal zweepje, liefst poserend als een elegante... strak gesneden knuffelbeer. Hij zette Nederland neer als een sterke dierentuin in last. Maar had weinig aandacht voor vreemde diersoorten... en andere zeldzame aapjes. Links en rechts... Toonde Rutte zich een goede directeur van Zo Nederland? U kunt erover meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Apenstaartje, of nee, hash, hashtag lijn 1 is, uh, de, is het tweetadres. En mailen kunt u naar lijn 1, ntr.nl. Ja, dat willen we zo graag, bevrediging. En we hebben zoveel verlangens. En we willen vooral visie. En daar wachtte iedereen op gisteravond... de visie van Mark Rutte in zijn H.J. schoollezing In de bus Mindert Venema, emeritus hoogleraar politicologie... en Thierry Baudet, een van de nieuwe sterren aan het uh, conservatievere front... Historicus, gaat straks college geven in Tilburg. Maar eerst even het college hier in de bus, Thierry Baudet. Gisteravond heb ik al even warm kunnen draaien bij Pauw en Witteman. Nu het hele verhaal. Even over die satisfaction. Um, ja, dus Rutte gisteren een heel verhaal uit zijn hoofd. Dat vond ik knap. En tegelijkertijd vond ik dat ook um, een beetje uh, typerend voor het probleem. Want je hoorde namelijk dat het niet... Hij praatte niet uit zichzelf, maar hij, hij las spreektaal uit zijn hoofd op... Dat hoor je aan zinnen die dan met moeilijke grammaticale constructies zijn, die je niet zomaar zou zeggen. En je merkte ook tijdens het vragenmoment dat hij op een andere manier ging praten. Dus hij heeft een speech helemaal uit zijn hoofd geleerd. En dat is eigenlijk voor mij ook het beeld dat ze blijven hangen. Het is heel bedacht allemaal. Ik vond dus dat knap, dat knap. Daar knap ik al bijna op af. Want het is hem gerade ook dat hij knap is, dat hij dat knap doet. Ja, oké, okay. dat, dat is waar. Maar wat, wat ik dus heel erg mis, dat is Sol. Ik, ik voel eigenlijk niet dat hij daar staat en iets echt belangrijk vindt. Uh, ik, ik zie het ook voor me. Op een gegeven moment komt er een moment voor dat hij zegt, ja, dit gezin staat mij voor ogen. En weet u, dat is het gezin, zei hij tegen het publiek, van mijn ouders. Uh, en uh, op dat moment dacht ik, dit is door een spindokter ingefluisterd. Dit is niet... Hij zelf die zegt: Dit is de reden dat ik de politiek in ben gegaan. Dit is hij die met zijn spindokters aan een tafel zit en na zit te denken: Hoe kan ik iets van mezelf erin brengen? En toen had hij dus het dat vond toen ik heel jammer. Had, toen had hij het gelezen en ingestudeerd. En misschien was daarmee de bezieling verdwenen? Nou, dat is dat sterk is de indruk die bij mij achtergebleven. Dus Rutte ging van dossier naar dossier: uh, uh, De zorg. Uh, en daarna de technologische ontwikkeling. En daarna het wegennetwerk. Enzovoort. Maar nergens had hij het gevoel van: Oké. Okay, hier zit passie. Hier doet hij het voor. Dus als je mij vraagt wat voor een soort man is Mark Rutte? Eigenlijk zou ik het niet weten. Het is helemaal leeg, leeg huls voor mij gevoel. Nou, we hadden onlangs een biograaf hier in de bus toen die jarig was. En daar is bij mij vooral blijven hangen dat Rutte ten eerste een hele pragmatische politicus is. Mijn het Venema. Um, heeft je dat gisteravond ook niet gewoon laten zien... met een dossier van punt naar punt naar punt? Nee, ik vind het niet. Kijk, wat jullie allemaal nu zo bespreken, dat is wel interessant. Maar dat interesseert de kiezers helemaal niet eigenlijk... of het nou wel of niet een charismatische figuur is... of dat hij zijn speeches wel of niet uit zijn hoofd leert. Men wil weten wat hij vindt. En, uh, en dat, dat komt er wel uit. Hij wil Nederland moderniseren en... Um, Um, daar moet er een cultuuromslag voor komen. Dat is wat hij eigenlijk zegt. En um, in die zin staat hij in de traditie van uh, Drees en ook van Lubbers. Uh, dus het enige wat, wat, hem, wat hem kan opbreken... is dat hij eigenlijk net als Drees alleen maar over binnenlandse politiek praat. Dus het, het gaat alleen maar over wat er met Nederland moet gebeuren. En, en hij wekt totaal niet de indruk dat Nederland een positie zou kunnen kiezen in uh, de internationale politiek... of nou, in Europa, of wat dan ook dus als, je meen... ze, als je zijn reden goed leest, of goed, of goed hebt gehoord... dan ja. uh, is hij in die zin ook wel genuanceerd... dat hij ook gelijk zegt dat Nederland niet tot de grootste wereldspelers behoort. Maar aan de andere kant laat, heeft hij ook de, de sterke kanten van Nederland... heel duidelijk opgezond. Ja, he? maar alleen maar in de economische zin. Het is echt de minister van Economische Zaken die je hoort... en niet een, een premier. Hij heeft, hij heeft eigenlijk niets over politiek gezegd. Nou, het aardig. Nou, dat is, vind, ik, vind ik zo zwakte, maar, maar niet zozeer. Je, je dat... zegt, dat, hij, dat, hij, dat vind ik helemaal met je eens... maar toch zeg je, prijs wat omdat hij Nederland wil moderniseren. Maar ik hoor daar helemaal niets van. Hij zegt alleen maar, ja, we, gaan, we, gaan, we gaan door met, uh, uh, met z'n allen uh, uh, samen moeilijke keuzes maken. Uh, wat, wat voor modernisering ja, moder zit daarin? Nou, de modernisering is dat uh, het ontslagraad versoepeld wordt... Uh, dat, dat uh, uh, de, um, een groot aantal verzekeringen uh, verdwijnen omdat die onbetaalbaar worden ja, en dat weet... mensen mensen voor zichzelf moeten zorgen. Maar je weet, kijk, een, politiek is een, is een soort van... Uh, mammut-tanker. Een enorm groot, zwaar uh, moloch. En als je al begint met compromissen... als je al heel erg genuanceerd begint... dan weet je dat er nauwelijks iets gaat veranderen. Dus een, een, een, echt een daadwerkelijke moderniseringsagenda... dan wil je toch sweeping statements. Dan wil je toch dat iemand zegt... daar gaan we heen en uiteindelijk komt er dan wel in de uitwerking de nuances. Maar hij begint al met de nuances. Maar, interessant, ja, maar onder... even, even. interessant vond ik... mijn Venema, dat je hem plaatst in de traditie van Drees... Lubbers. oude Partij van ja. de Arbeid-premier... en ja. Lubbers, ja. CDA-premier. Ja. Als uh, Rutte als liberaal... ken ik van zijn biograaf... ergens toch een weerzin tegen heeft... is het de christenpolitiek. Maar um, dat gaat hier niet op... waar we het dus duidelijk hebben... over twee maggers, Drees... En Lubbers? Ja, mensen die... Uh, die in, in, uh, nou, Drees had het grote voordeel dat hij, dat hij uh, na 1949 opereerde... in, een, uh, in een, een stabiele internationale situatie. Een kolossale herstelperiode. Ja, hij heeft moest hij, dat, dat, nog dat nog heeft, allemaal ja, klaarzetten. Ja, ja, maar dat heeft hij heel goed gedaan. Herreizend Nederland. En, um, en daar had hij ook een, een, een visie uh, over... waarvan je achteraf zegt... Nou, als je dat goed luistert, dan was het ook allemaal... Uh, alleen maar contouren schetsen. En Lubbers moest in vroege jaren tachtig de stal van een crisis ook opruimen. Ja. Nu zitten we ook in een crisis. Ja, en, en Lubbers had het in, in een aantal opzichten net zo moeilijk als Rutte. Die zat namelijk ook in een situatie... dat er internationale verhoudingen um, onoverzichtelijk waren. Had die kruisraketten, uh, kruisrakettencrisis. En Lubbers had het natuurlijk eigenlijk moeilijker dan... De, uh, dan, dan Rutte nu, omdat er toen nog enorm, een enorme sterke sociale beweging was. Nu is er wel veel ongenoegen, maar er is eigenlijk geen sociale beweging die dat ongenoegen maar, vertaalt. Maar de vraag was, nou, uit dat ongenoegen kwam juist deze vraag ook wel voor de afgelopen maanden. Waar is hij? Nou. In de geest van de speld... Die over Bram van Ooyek met, met het bericht kwamen dat zijn fractieleden zich afvroegen wie die man eigenlijk was. Rutte was geen olifant, nee, hij was een soort spookfiguur, onzichtbaar. Ja, nou, want nee, dat, is allemaal, dat vinden de journalisten. Maar hij was natuurlijk gewoon een verhaal, als Pechtold hetzelfde verhaal had gehouden... hadden jullie helemaal niet gezegd, Pechtold heeft geen visie. Wat, en, nou, uh, wat nou jullie... Ik zeg dus dat niet. Ik zeg maar ik, dat niet. In, de, in de krant... Gaan we zo beginnen? Ja, in de krant Gaan staat het... Ja, we eventjes nog inhaken een op Normaal mensen zegt gewoon een met, interessant verhaal. En de journalisten zeggen allemaal, hij moet visie hebben. En hij heeft geen visie. Ja, maar ik dus wil ik even inhaken in. op, het, op de oh. vergelijking met Drees. Want uh, het is waar dat Rutte is een sociaaldemocraat is. Dat is waar. Mm -hmm. Zoals oh. eigenlijk alle VVD'ers inmiddels. <laughs> uh, ja. Maar... Um, is het niet een beetje te veel eer om hem... Want kijk, de, de, wat interessant is aan Drees... is dat ook Geert Wilders zich erop roept. Hè? Dus ja. Drees is eigenlijk ja. een beetje... het soort van de, de, de George Washington geworden... Ja. van de Nederlandse ja. Iedereen wil in de schaduw van Drees staan. Vader ja. des vaderlands. Ja, en, maar uh, Rutte, vult Rutte dat dan in? Nee, ja, ja, Kijk, er uh, zijn twee elementen... die bij Drees... ook centraal stonden... behalve natuurlijk de economische wederopbouw... enzovoorts. en dat is... Um, Immigratie. Drees, met name ook de late Drees, was heel sceptisch over immigratie en over open grenzen. Twee was euroscepticus. Drees was een absolute euroscepticus. En beide punten zijn volgens mij de twee kernpunten van de, waar het Nederlands... Dat is de witte olifant. Dat is de grote olifant in de zaal. Wat doen we met de Europese Unie? Wat doen we met de immigratieproblematiek? En niet één ook... woord over gezegd. Maar daar beweeg jij je toch ook voortdurend uh, op dat soort punten? Uh, ja, ik, denk ook dat septicus, ik, ik wil graag tot uh, uh, praten over de thema's die volgens mij essentieel zijn. En dat is dus ook wat ik heel erg gemist heb. Toen Rutte begon over die, die olifant, hij wees zo'n beetje zo uh, in die zaal. Iedereen kijkt ook even om. Hij daar, daar gaat het nu over de Europese Unie hebben, dacht ik. Of hij gaat het over immigratie hebben. Uh, uh, uh, uh, uiteindelijk, <laughs> ik, ik ga het over visie hebben... En ik ben tegen visie. Maar wacht even, dus, wacht even. Mag ja. ik, mag ik, mag ik, ik er iets van zeggen? Je hebt gelijk, wat, wat Drees betreft. Op één ding na, in de speeches van Drees werd nooit over immigratie gesproken. En vrijwel niet over Europa. Behalve in hele algemene termen, dus Drees maakte van Europa... Hij was wel euroscepticus, daar heb je gelijk in. Hij was ook tegen immigratie, maar het was niet zo dat hij dat enorm uitventte. In die zin lijkt Rutte veel meer op Drees dan je denkt, omdat Rutte... Ook... Maar dat Rutte geen euroscepticus ja, is... Jawel, jawel, al. ja, al alles dat. om Brussel meer macht te geven. Ja, je kan iets oh, snel Ru genoeg Rutte gaan, is uh, de bedrijfspoedel van Brussel, toch? Nou, dat, dat, dat soort woorden zou ik niet zo snel gebruiken, maar het is evident dat... Ik blijf uh, even bij geen... die dierentuinbeeld Maar luister, ja, maar die... um, Drees had de hele Europese politiek ook uitbesteed aan, aan anderen. Aan, aan uh, onder andere bijen en, en een, een hele club van uh, Koonstam, Partij ja. van de Arbeidman. Die zat er namens de Partij van de, in, in Brussel. Nou, ja. Europese kan je ze niet vinden. Ja. Dus, dus het, ja, het punt dat is, is dat, je, dat, dat die... Nou, jouw interventie versterkt mij in het idee dat hij heel erg op Drees lijkt. En, maar ik ben het wel op een ander punt met je eens. Namelijk dat Drees zit het kon veroorloven. En Rutte niet meer. Ja. Maar, dus, maar, maar, Drees, dat, dat, omdat Europa uh, een politiek issue geworden is. Maar was, was Drees ook in... niet veel socialer? Uh, nou, dat wordt als ook invoerder overdreven. invoerder van de AOW en cetera. Ja, natuurlijk. Maar dat was toen... AOW invoeren. Uh, mijn, weet je hoeveel dat was per week? Geen idee. Vijf gulden. Vijf Vo gulden. Voor die tijd toch een behoorlijk bedrag? Nee, ook voor die tijd was dat niet mm -hmm. veel. was echt heel erg minimaal. Hoor. Je moet dat, die, die sociale zekerheid, allemaal, dat was allemaal heel minimaal. Maar kom dan even terug naar deze tijd. Hè, ja, met Dreesman blijkbaar me als voorbeeld. Maar hoe gedraagt Rutte zich dan als vader des vaderlands? Nou, Kijk, hij eerst doet even, het net als Drees. Nou, alleen ik zeg, dat kan niet meer nu, omdat iedereen in de straat... Niet alleen Thierry, maar iedereen ja, maar heeft het nu over is. Europa. Dus hij kan niet meer doen alsof hij Drees is. Iedereen heeft het om, over emigratie. Dus hij kan niet meer doen alsof dat geen issue is. Maar het moet er wel bij zijn. Daar gaat mijn column vrijdag over in, uh, op de volksdag.nl. Asscher um, heeft op 17 augustus gezegd... dat hij zich ernstig zorgen maakt over, de, ja, over het ja. vrij verkeer... van Bulgaren en, en Roemenen. Dus... Dat is toch wel een heel ander geluid dan uh, toen Wilders... Een polemelpunt wilde hebben. Toen was de PvdA nog in opperste staat van verontwaardiging. Maar heeft Rutte dus, dus eigenlijk dat soort hegen, hete hangijzers enigszins vermedigd. Is dat, dat is wat ik vind. Ja, en inderdaad. Ik, vroeger kon je misschien zeggen: oké, okay, hij was achter gesloten deuren. Uh, Euroscepticus, immigratie uh, sceptisch. Uh, maar dat was niet zo'n thema, dus je praat er niet over. Maar nu inderdaad, het is het grote thema. Het is de grote olifant in de zaal. Uh, en, en er dan niet over praten. Ik vond het een groot gemis. Ja, maar ik vond het enorm slim. Want in zijn geval moet hij de Partij van de Arbeid... Uh, zeg maar uh, de anti-immigratiestandpunten laten uh, verkondigen. Kijk, als je, dus jij uh, denkt dat hij de P van A, de hete kooltjes uit het vuur laat halen... en zelf met de optimistische boodschap ervan doorgaat? Het is altijd nog zo geweest... Wie? En, wie? en zou het, het, politiek het, was, het dat is een goed, interessante vraag ja. of dat politiek loon natuurlijk. Want als je kijkt naar de mensen die politiek gescoord hebben. Mensen als Bolkestein en Fortuyn. Dat waren juist mensen die niet om de hete brei wilden heen draaien. Dus het, is een, het is een interessante strategie. Die, als, hij, als dat inderdaad de strategie is die hij volgt. Maar ik vraag me af of dat electoraal goed uitpakt hoor. Nou voor de Partij van de Arbeid denk ik niet. Maar uh, je, je kan je kan, Bolkestein, je kan natuurlijk de VVD nu... Met, niet met de VVD van Bolkenstein vergelijken... omdat Bolkenstein opereerde in een kabinet wat geen VVD-premier had. Dat is nou het aardige dat je die naam laat vallen... want dat is nou het grote gemis van Ralf, die we aan de telefoon hebben. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen, jongen. Jouw groot gemist, dat, dat weet ik niet of het dat zo is, maar het was wel een andere man. En, en ik heb er eerlijk gezegd meer vertrouwen in dan in, in de huidige premier, die ik als een soort manager bezig geschikt is om, om elk, uh, elk bedrijf te leiden. Hij had ook, naar nou mijn idee, ook voor de Partij van de Arbeid in het veld kunnen treden. Dat is een van mijn grootste bezwaren. Ik hou niet van, van dit soort mensen. Ik wil gewoon een zakelijke. Hij praat vlot, dat is zonder weer. Ik heb die reden voor hem gisteren ook gezien. Het knap, ik zou dat niet kunnen. Maar het gaat er mij om, ik noem dit een touwtrekkabinet. Voortdurend wordt touwgeld om alles. En dat is dus dat dat dat houdt de economie momenteel. Dat is helemaal, dat is funest voor een voor een, voor een economie die je weer aan de gang moet krijgen. En dat, dat schipperen, hè, dat, dat gaat een heleboel tijd voor, hoor. Dat gaan wij betalen met z'n allen. Als, als met lastenverhogingen en dat soort zaken. Dan denk ik, ik, ik verwacht van een liberale voorman een iets anders. En, en dat is een van de redenen dat ik dus als liberaal geen VVD meer ga stemmen. Maar, wat zou ja, u ga, dan? Ik ga mij dan tot de oudere, bon, tot de, de, de, de, de, de 50-plus-partij richten. dus partij. Dus tenminste één partij die, die, die, die dan wel mijn belangen behartigt in dit geval, want dat mis ik dus. Ralf, dankjewel. Op... We... Ja, nou, het is heel interessant wat, uh, wat meneer uh, zegt. Ook over um, speechvaardigheden. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan naar wat voor soort leiders... nou in een speech succesvol zijn. of Dat ze het publiek aanspreken. En wat je zou denken, dat is iemand die uh, laat zien... dat hij op alle uh, punten uh, precies weet waar het over gaat... en dat hij uh, een succesverhaal vertelt. Dat is ook precies wat Rutte heeft willen doen vanavond. Maar wat nou blijkt uit onderzoek... is dat juist mensen die beginnen met te zeggen... Dit is mijn zwakte, of eigenlijk vind ik het heel, uh, heel moeilijk om op dit moment premier te zijn, want... of op een of andere manier iets laten zien van het tragische in jou als leider. En dat is, denk ik, wat, wat hem ongeloofwaardig maakt. En Bolkstein had dat meer. Te veel een charme-offensief dus. René aan de telefoon. Die vindt dat Rutte zelf moet veranderen? Nee, ik vind niet per se dat Rutte zelf moet veranderen. Ik vind dat het systeem moet veranderen. Want Rutte heeft het over uh, dat we uh, in Nederland moeten veranderen in denken en in doen. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar hij vertelt dat in het oude systeem. Hij is een politicus van het oude systeem. Uh, er stond vanochtend in een, uh, in een dagblad stond er een, uh, een interview met uh, Guido Thijs. En die zegt ook, uh, het is geen economische crisis, maar een systeemcrisis. Nu is het niet om mezelf op de borst te slaan, maar dat roep ik al jaren. En ik vind ook dat we moeten veranderen. En ik denk dat heel veel mensen dat vinden. Maar degene die dat moet doen is de politiek. Maar dat zal eerst de politiek moeten veranderen in de zin van het feit dat zij op een andere manier met hun kiezers, met hun stemmers, met de bevolking omgaan. En de manier waarop ze dat nu doen, dat is ja kruik. Dat kan niet meer. Er zijn nieuwe ontwikkelingen geweest. We hebben computers, we hebben internet, we worden nooit meer geconsulteerd tussendoor. We gaan maar, we blijven maar in het systeem van om de vier jaar mag u uw stem uitbrengen ja. en dan mag u zeggen wat u van ons programma vindt. En dan gaan wij proberen in een soort van compromis, een coalitietje, uh, een aantal van die dingen in een afgeslakte vorm erin te jassen. Maar er zijn andere systemen en het systeem moet om, maar dat ligt bij de politiek. Oké, we komen mee eens. Thierry Thierry Boudet. Maar Mijndert, volgens mij ook. Kijk, het is natuurlijk zo dat uh, Nederland is eigenlijk een éénpartijstaat. PvdA, VVD, D66, CDA is eigenlijk dezelfde partij. Net als Omo en Ariel. Dat is allemaal van dezelfde Procter Gamble. Um, dus het is, een, het is sprake van een soort schijnverkiezingen eigenlijk. En een, een schijnideologische strijd. Uh, en je ziet dat de bevolkingen... En dat is trouwens in alle westerse landen zo. Die daar geen zin meer in hebben. Dus je ziet allerlei anti-establishment partijen opkomen aan, aan de flanken. Die onderling weer geen verbond kunnen vormen. SP en PVV kunnen niet samen regeren. Je dus ik je je heb ook gezien midden? hoe het is gegaan met de Tea Party, bijvoorbeeld. Maar, hoe bedoel je? Ik heb gezien hoe het is gegaan. Hoe het gegaan is met de Tea Party, bijvoorbeeld in Daar, zie je, daar, daar zie je dat ook, bedoel je. Ja. Dus als een in, in partij die De Republikeinse partij is, is dezelfde partij. Uh, en, en dus daar, daar zie je hetzelfde eigenlijk gebeuren. zie je aan de flanken andere groepen opkomen, is een enorme onvrede onder de kiezers. Uh, en waar we dus naartoe moeten, dat, dat, dat denk ik, dat, dat schrijf ik ook in mijn uh, nieuwe boek... Uh, is drie hervormingen van het politieke stelsel. De aantal voorkeursstemmen moeten dwingend worden voor je positie op de lijst... zodat je veel meer luis in de pels krijgt. En Kamerleden moeten veel meer hun eigen kabinet kunnen gaan vormen... met vijf persoonlijke medewerkers, zodat ze daadwerkelijk een eigen stem kunnen ontwikkelen. En drie? Uh, en het derde punt is dat de premier moet worden gekozen door de Tweede Kamer, meteen. En dan vervolgens zijn eigen kabinet gaan samenstellen... op basis van dat vertrouwen dat door de Kamer is gegeven. Dat zijn volgens mij hervormingen die heel belangrijk zijn... om het politieke stelsel transparanter te maken. Maar dan even naar René en de veranderingen in het politieke systeem. Dank je, René, voor uh, je opmerkingen. Uh, die zegt dat in uh, een periode dat wij een regering hebben... van ja, uh, toch uh, opponerende partijen. Uh, VVD, oude wet van minder overheid, Partij van de Arbeid, zoveel mogelijk. Overheid. En wat je, dan, wat je dan nu krijgt, wat je nu ziet, is een spanningsveld waarin steeds meer Partij van de Arbeid kiezers afhaken. Waarin uh, twee vrouwelijke uh, kamerleden zijn opgestapt. En uh, uh, Rutte ook uh, ervoor moet waken dat hij ondanks het charme offensief zoals gisteravond niet te veel kiezers kwijtraakt, verder Maar. Ja, dat, dat is zo. En daarom denk ik ook dat uh, wat, wat Thierry Baudet naar voren brengt aan uh, kiezerechtsafvormingen... Daar, daar, daar kan ik in meegaan, dat, dat zou een verbetering zijn, maar het lost het probleem niet op, omdat um, er een groot uh, inhoudelijk verschil is tussen uh, het huidige kabinet, PvdA en VVD, en wat de PVV wil, uit de euro, en wat de SP wil, uit de euro, en... Uh, de SP is dan bovenin nog een linkse partij en, uh, en de PVV is een rechtse partij. Dus dat is, uh, het is niet zo dat wanneer je een beter systeem zou hebben van representatie, dat dan het probleem opgelost is. Want het grote probleem is dat wij, wij, wij leven in een, in een democratie waarbij eigenlijk een, een minderheid, een midden... Ja, het probleem is ook dat diegenen die nu gekozen zijn voor de Partij van de Arbeid in de Kamer zitten, eracht, erachter komen dat ze in sommige gevallen VVD-beleid moeten verdedigen. D ja. Dat is dan argumentatie om te. Ja, nou goed, maar dat is, daarom zeg ik, daarom lijkt die, uh, die Rutte zo op Pechtelt. En je ziet ook dat de d 66 eigenlijk maar relatief uh, weinig wint omdat ze wel oppositie voeren, maar ze op, moeten oppositie voeren te, tegen hun eigen beleid. He, want, want D66 hoort ook bij die club Tuurlijk, van, ja. van middenpartijen die, die dit beleid willen. En als je dat bij elkaar optelt, ik denk dat je in de praktijk nog wel net een, een, een meerderheid haalt als het erop aankomt, omdat veel stemmers uiteindelijk toch bij de Europese verkiezingen zoals ze zeker PVV en SP stemmen. Maar als het erop aankomt zullen ze toch zeggen van nou, dat is toch wel riskant om zo'n zo, zo extreme koers te varen. Maar dat, het geeft wel aan dat ongeveer de helft van de Nederlanders, om het, zo, om het zachtjes te formuleren, het niet eens is met um, een middenkoers. En, en hoe je het ook weer, kent, we, weert of kent? Nee, uh, keert, of went? keert of of Dankjewel. Um, het, als, je, als je met deze partijen regeert, dan heb je een middenkoers. Maar is dat ook niet een beetje de koers van Rutte? Draaien en keren? Nou, in ieder geval wil, wil Rutte de kont niet tegen de krip gooien. Dus Bolkestein heeft nu gezegd... Het experiment met de PVV euro, is mislukt. Die, die euro moet weg, zegt Bolkestein. Dat hoor je Rutte niet zeggen. Nee, maar het gaat meer over de algemene koers. He. ook gelet op wat ik hier krijg van uh, Rubber Eend. De gekste namen geven ze zichzelf Rubber ook. Maar goed, hij zegt... Ik heb het idee dat Rutte niet wil zien... dat er mensen aan de onderkant het heel moeilijk hebben. Bijstand en voedselbanken <kwijnt> groeien. Ja, daar heb ik gisteren ook weinig over gehoord, ja, waar hij het wel heeft over die lege winkelpanden in ja, Dordrecht. Maar dat komt omdat hij dus op één punt wel het VVD-verhaal vertelt. Namelijk over de tweedeling heeft de VVD het natuurlijk nooit. En verdelingsvraagstukken is geen VVD. Punt. Dus dat laat hij aan de Partij van de Arbeid over. Dus Samson mag bij de volgende speech een heel verhaal houden... dat ze van alles doen om die tweedeling tegen te gaan. Um, waarvan ik mij dan af, afvraag of dat echt zo is. Want ik heb begrepen dat, um, dat we nu om de woningmarkt terug uh, open te breken... Um, een ton aan onze kinderen mogen geven, belastingvrij. Dat is het nou, nieuwste konijn uit de hoogboet. Ja, dus dat betekent eigenlijk gewoon dat de miljonairs geholpen worden om een deel van hun erfenis... al belastingvrij aan hun kinderen over te dragen. En het klassenonderscheid in stand houden. Maar het is een aardig wat je daar zit. Kijk even naar Thierry Baudet. Zou juist deze reden inderdaad voor de Partij van de Arbeid... weer een, een, een opstapje kunnen zijn om een sterk eigen profiel uh, naar buiten te brengen? Ja, Samson bijvoorbeeld. Dat zou kunnen, ik met De, volgende de PvdA en de VVD is dezelfde partij. Het is Keul om te denken dat er een ideologisch verschil zou zijn... tussen de soort mensen dat zich liberaal noemt dat in de VVD zit en de PvdA'ers. Het, het is het is één Idee waar, waar, wat Menner Fenneman ook zei: D66 hoort ook bij die club. CDA eigenlijk ook, de meeste ja. CDA's zijn er ook. En die staan allemaal voor, voor een beetje een soort het paarse uh, poldermodel, zeg maar. En het is natuurlijk iets meer naar links, iets meer naar rechts. Maar het zijn allemaal details die eigenlijk te onbelangrijk zijn om er al te veel woorden aan te wijden. Waar het echt om gaat, dat is de, uh, de, de, de kentering die we zien in alle westerse landen. Trouwens, dat de partijen zijn uh, in het midden, die zijn uh, hun electoraat aan het verliezen. Dat flanken toe gaat. En wat gaan die flanken nou doen om op een gegeven moment... zelf een nieuw beleid te kunnen maken... als ze elkaar zoals SP en PVV niet kunnen vinden in het vormen van een regering? Dat is de grote vraag. En het is allemaal zoeken naar visie en naar richting. Waar Rutte het heet over keuzes, zijn andere keuzes ook weer mogelijk. En lijn 1 gaat er elke dag weer over door met standpunten en visies midden uit de samenleving. Ik dank jullie, Thierry Baudet en uh, Mijnet Venema... voor uh, jullie komst naar uh, lijn 1. En lees ook het slachthuis van Mijnet Venema. En dat gaat dan niet over Rutte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 Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl.